Het weer bewolkt en af en toe zon in het oosten en zuiden van het land. Kans op buien, mogelijk met onweer. Temperatuur vanmiddag 15 graden op de Wadden tot 19 graden in het binnenland. Mooi gedroog met af en toe wat zon. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A20 tussen Rotterdam en Gouda. En op de A28 tussen Assen en Groningen. Tot zover de verkeersinfo.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 I'm walking away before I do, I'll flip the bird Excuse me mister, I've got other things to do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 I'm uh -huh. www.zfmzandvoort.nl I'm straight Don't stop it Cause I love it. En meen ieder woord, als je mij aankijkt, voel ik me bevrijd van twijfel en onzeker.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 We're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 But you can't. Ja